Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. President Assad van Syrië reageert koel cool op de voorzichtige handreiking... die de Amerikaanse minister Kerry heeft gedaan. Kerry zei in een interview dat de VS uiteindelijk moet onderhandelen met Assad... om de oorlog in Syrië te beëindigen. De Syrische president zegt in een reactie dat hij zich niet druk maakt... om opmerkingen uit het buitenland. Alleen de Syriërs kunnen beslissen over hun toekomst, zegt Assad.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 De Russische president Poetin is voor het eerst in anderhalve week weer in het openbaar verschenen. Hij ontving de president van Kyrgyzije in Sint-Petersburg. In de Russische media zijn foto's verschenen van de twee die elkaar de hand schudden. Poetins afwezigheid in de openbaarheid leidde de afgelopen week tot veel speculatie. Er gingen geruchten over zijn gezondheid en over zijn privéleven. Zonder roddels zou het leven maar saai zijn, zegt Poetin daar nu over. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er dit jaar op vooruit, dankzij de lage inflatie en de lagere pensioenpremies. Gemiddeld hebben mensen 1,2% meer te besteden. Voor mensen met een baan is de koopkrachtstijging van 1,6% het sterkst, ouderen gaan er het minst op vooruit. Het Centraal Planbureau verwacht overigens dat de koopkracht volgend jaar gemiddeld genomen niet stijgt. Het weer, periode met zon. Het is 11 tot 14 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 10 tot 17 graden. Woensdag wordt het aan de kust iets koeler door de wind. In het oosten en zuidoosten wordt het opnieuw een graad of 17. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 GFM in 2015 al 25 jaar. Live. GGFM. Met, met nu de Muziekboulevard.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 to the morning sun so just hold me now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 All time It's time to, to the turn this mother